Die Vendrieg met het NOS Journaal. In het is Bos... zit gevonden. Vermoedelijk is het van Farida Zarkaar uit spijkenissen. Die sinds vorig jaar zomer wordt vermist. Ze was toen 21. De politie begon gisteren een nieuwe zoekactie op aanwijzingen van een verdachte. Vanochtend werd het lichaam gevonden. Volgens de politie ontbreekt er een voet. Onder de schuur van de verdachte uitspijkenissen werd eerder deze week een voet gevonden.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 Het presentatieduo van het televisieprogramma Mythbusters krijgt een Nederlands De Universiteit Twente geeft Adam Savage en Jamie Heineman het doctoraat voor het begrijpelijk maken van wetenschap en technologie in het televisieprogramma op Discovery Channel. In de uitzending bevestigen of ontkrachten Savage en Heinemann theorieën, legenden en mythen.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 Het is een gemiddelde avondspits. Er staan 25 files, bij elkaar 150 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij Dorp, 5 kilometer. De andere kant op, tussen roelof en Zoeterwouder 7. A10-west naar Zaanstad voor de kontunnel 7. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Knoop met Lunetten en Maarsbergen 9. Is daar een ongeluk gebeurd? De Rijnstrook is dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de Afrik Rode Rij 6. A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brine Noordbrug 5. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5. Verderop richting Gouda bij Moordrecht 5. De A27 naar Breda bij Noorderloos 7. En de N15 A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Looking like Fly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 Wiggle the wick of the wick of the Wiggle man, I'm the wiggle yeah, what? Yeah. Do the wiggle man, I do the sexy man, Yeah Hey! sexy and little bit of a scare! Such a little bit of a scare! Such a little bit I work out. Girl, work at that body Girl, look at that body Girl, look at that I work out. I work out, out, out. I'm sexy I know Dat is de Swede van Gavin DeGro en daarvoor de, de LMFO met Sexy and I Know It. Het is uh, vrijdag 11 november, het is de 11e van de 11e van de 11e. En uh, vanmorgen is het 11, 11, 11, 11, 11, dat zijn 5 11 En, um. Dat, Weet je dat er dat... toen een baby is geboren? Ja, dat, dat, dat las ik ook ergens. En, uh, het is nu, uh, 10 over 5. Nou, eigenlijk 11 over 5. Het is 11 over 5. En dat betekent dat het weekend in uh, begint. En dan zeggen wij meestal. Goedemiddag. Goedemiddag. Um. Heel vrouw is deze Mag is wel leuk om te doen Dit is nieuw Ja, ja Dit had eigenlijk vorige week De 50ste uitzending was dat Ik heb het toch teruggekend dus Het was vorige week De 50ste uitzending Maar dat vieren we over Een week Dat is heel raar Maar goed Want um, dan is het 52ste uitzending um, Maar dat wil ik zeggen Deze dingen We hebben heel veel nieuwe jingles En je zal er wel een paar horen vandaag Ehm um, we gaan nog eventjes uh, wat nieuws behandelen we hebben. Piet Paulusma en Barbara Baan. Barbara hadden vorige week ook inderdaad, dat hoor ik jullie al denken. Dat klopt, maar we uh, hadden beloofd dat we terug zouden bellen. Nou, dat gaan we vandaag gewoon doen. Dat doen we rond een uurtje of half zeven. En om, uh, nou, om twintig minuutjes hebben wij uh, Piet Paulusma aan de telefoon. Gaan wij nu eerst luisteren naar uh, een nieuwe hit van Goldplay. Namelijk Hurtzweig Heffen. En uh, komt van een uh, nieuwe album Milo XY Y Lotto. Af. In local, a I struggle with the feet and my life is It's so cool, it's so cool. It's so cool, it's so cool. See, I'm a big shot trying to tear See now, uh. okay. from dust till dawn. There's a party going on. I'ma take you in the back, girl. Hit you with the boom boom, that power go. She got that boom boom pow I wanna hit her right now. I'ma make her sweat up in the bed like she ran eight miles. I got that part to party rock and the bass don't stop. We rock that 808 until you call the cops. Let the beat rock now. People in the place. It's I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow. That digital spit, next level visual. I got that boom, how boom, boom, to beat that? boom, boom, proud. Them chickens jogging my style. They try to copy in my swagger. I'm on that. Neck. I'm so 3000 and eight. You sold 2000 and late. I got that boom. Hear yeah, that space shit and when I step beside the moon Them girls go A Fost up on super A That low-fost super A I'm on that HD flat This beat go boom boom bap I'm a beast when you turn me on Into the future, Cybertron Harder, faster, better, stronger texting ladies extra long ago. We got to beat that pound We got to beat that pound We got to beat, beat that 808 Got boom boom in your time. Meteen dan weer een uh, nieuw programma onderdeel. Doe het in de mix. Allemaal uh, bestaande nummers die dan worden gemixt. En uh, worden overnieuw gemaakt. Uh, dit was uh, de Back piece en de lmvo met Boom Boom Pau. Dat, uh, dat hoorde je al. En um, daarvoor de Coolplay met Hurts Like Heaven. En um, als het goed is gaan we nu zo even luisteren naar Game met Love Over Healing. Maar eerst, het is vandaag Sint Maarten. Joop. Uh, is in de studio trouwens. En ja. eigenlijk kan dat kan ook weer. Dat vind ik wel leuk. We hadden geen applaus meer, maar... De applaus? Het applaus terug. <laughs> en langer en groter en mooier en beter. Ja, eigenlijk alles is beter. Um, nou Ja, het is een heel lang applaus, dat is ja. denk ik. Kijk, ja, en nu is het afgelopen. Ja, ze vinden het toch niet leuk. Um, maar wat deed je altijd met Maarten? Nou, een beetje langs de deuren gaan. Met mm -hmm. zo'n stom lampje jonnetje Ja, maar je ging. En dus... Zacht snoep. Ja, jij zegt ik ga. Ik ging langs deuren en wat deed je daar bij de deuren? En liedje zingen. Ja, maar wat deed je? Het wat... ging gewoon voor een dichte deur liedje zingen. Nee, je belde eerst aan, grappen maar Echt? Wat deed je dan? <tie> Dit? Ja, okay, nee, dat. Oké, dat, nee, dan is het goed. Dan weten we waar het over hebben, weet je. Ehm, um, en toen ging je zingen en dan uh, kreeg je snoep. Kreeg je veel snoep? Ik, ja. heb, ik heb wel eens, uh, uh, je kent van die plastic uh, boodschappentassen, hè? Ja, die nee, ah, had ik altijd vol. Daar had ik ruim voor. Ik had echt pijn in mijn rug, als klein, kleine Griem van 6 jaar. <tie> had pijn in zijn rug van, die, van het tillen van die tussen. En kleine ging werd groot en ja, dat, al dat van Sint Maarten, dat zit er nog een beetje omheen, maar ja, dat, uh, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Nou, misschien uh, Sonja Bakker, of Dr. Frank, of... Ja, Ach, ik nee, niet weet de weet je? tv, je zit achter de radio. Nee, ik zit achter de microfoon, ik zit niet achter, achter, de, achter de, de radio. Microfoon. Weet je, ja. we gaan gewoon luisteren naar uh, Kane met... de uh, come see me Woman come here. Didn't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 en ze wilde me. It will, rain, it, will rain. It, it will rain. Nee, it will rain. Het uh, zal gaan regenen Nou, Dat denk ik niet, maar dat horen we straks van Piet. Daarvoor hoorde je Gers bedoel, Seth Seth met bagagedrager. Uh, Tiny Tempa en Eric Turner met Willen in the Stars en Lange Frans en te lauw. Het voor me. En nee, je hoeft niet voor me te zingen, zou ik nu zeggen tegen Niels. Maar hey, is die er niet. Dus. Heelaauw Kan ik deze opmerking ook niet geven En natuurlijk Is dat Heelaauw Dat is heel laas Ja heel laas Ja sorry uh, Niels Ja Niels is op uh, Ik zal het even uitleggen Niels is op een Een uh, skikamp Of zoiets Ergens in Soetermeer uh, Tot en met morgenavond Dus um, Hij kan er dus gewoon niet bij zijn vandaag En um, Dus moet ik ook deze plaat De nieuwe hit Aankondigen zonder Niels Maar wel met beetje. op Dat is namelijk uh, Het nummer van Direct Young Ones. En als je dat mij vraagt, is het echt de comeback van Direct. En deze uh, is, is het weekend van ons programma dus. Veel laatste plezier.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 Tonight, tonight, the show, Dit uh, is een nieuw hit, bleed. En uh, als het goed is, is de enige echte Piet de telefoon. Ben je daar? Ja, ik ben er. Goedenavond. Goedenavond. Krijg je meteen een applaus als het goed is? Kijk, komt-ie aan. Nou, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, Piet, hoe gaat dat ermee? Nou, dat mij gaat goed, jongen. Het is alleen zo dat het uh, meer de en wat uh, de wat heeft tegengewerkt, in ieder geval te weinig zon. Maar mm -hmm. daar gaan we niet weer wat aan doen. Ja, want het is de, deze week best wel uh, veel, heel erg mistig geweest, ook hier in, uh, in uh, Noord-Holland. Ja, dus gaat, dus gaat de, de maand november ook onbekend zijn Om zijn donkere dagen, om uh, toch wel de, de, de mist, uh, dus wat dat betreft past het wel bij de maand. En uh, ja. de weer wat we nu krijgen past er ook wel bij. Maar hoe kan dat, hoe ontstaat de mist eigenlijk bijvoorbeeld? Want ook overdag, s'nachts snap ik nog wel een beetje afkoeling van temperaturen, uh, de bodem die dan bijvoorbeeld wat warmer en wat vochtig is. Uh, maar hoe ontstaat dat uh, zeg maar overdag? Ja overdag blijft het eigenlijk gewoon hangen. Hè? Dan krijg je eigenlijk het volgende verschijnsel: mm -hmm. Dat je een onderlaag hebt die vrij koud is, ja. dan schijnt hem de lucht, de zon bouwende op die wolken. Mm -hmm. uh, want mist is dicht aan de bewolking. En daar is het warm. En als die koude en warmte met elkaar uh, in stand worden gehouden, ja. dan hou je ook die mist aan de onderkant. En daar zitten wij dan. Oké, okay, want uh, wat was het trouwens niet overal in Nederland uh, mistelijk geworden? Ik. O, want in, uh, in Limburg en het oosten van Nederland was het geloof ik wel gewoon helder hè? Ja, zuider Nederland heeft wel uh, wat zon gehad. En ja, dan ligt het net even wat anders, het invloedde net even wat beter, op het minder sterk. dan heb je even mm -hmm. wat meer het, het, het land gebeuren, wij zitten ja. nog allemaal met die volgende lucht. En het blijft alleen de sterk. Ja, en het leek alsof wij uh, ja, weer voorjaar hadden eigenlijk, uh, vorige week bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat is eigenlijk totaal, uh, deze week totaal omgeslagen. Ja, vorige week was het rond deze tijd uh, 17, 18, 90 graden. Dat bedoel ik. En uh, dat was op de vrijdag. En nu zitten we gewoon in het in, het, in, het, in het, in de koudere lucht. Ja, dat is ook logisch. Ik bedoel, van, laten we eerlijk zijn, het is allemaal, uh, mm. het, het, het is gewoon november, en dan heb je de ene keer kans op aanvoeren van zachte lucht, de andere keer de kans op aanvoeren van koudere lucht. En uh, doordat, dat, uh, doordat het Europese van het land langzaam aan, aan het, nou, wat, wat afkoelen is, dan ga het ook kouder. En zeker als het geen zonme is, maar morgen ziet het er heel redelijk uit. Uh, omdat er mogelijk vriendelijk wat zon is. Mm -hmm. Dan even over een ander onderwerp. Uh, jij gaat uh, ja, een nieuw programma, een nieuw oud programma presenteren bij SCS6. Uh, over uh, energiezuinige straten en uh, woningbouwverenigingen en bedrijven. Ja. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, Klimaatstaatfeest. Uh, dat gaan we vanavond gaan we daar de eerste uitzending aan doen. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat mensen worden opgeroepen om mee te doen. En dan kun je feest, uh, in, uh, in mei. Er zijn. Uh, ik meen voor 500 uh, feesten mm -hmm. te vliegen, dan krijg je elke straat die meedoet maximaal 500 euro. En dat ja. is een super En wat gaat het om? Het gaat om energiebesparen. Met zoveel mogelijk mensen. Scholen kunnen ze hun Ehm uh, Ja. Dat gaat met name om de straat. En uh, hoe meer mensen meedoen, hoe meer punten je krijgt en meer kans je hebt om, uh, om een straatfeest te winnen Ja, en dan gaat het om energiebesparen ja. En je weet ook dat energiebesparen tegelijkertijd inhoudt Geld besparen Inderdaad, en waar kun je opgeven? Uh, via uh, de website www.straatfeest.nl Oké, okay, en jij komt, uh, wat ik hoorde ook, uh, in alle straten langs, toch? Met je weerbericht? Nou, niet alle straten, want we doen uh, vorig jaar deden meer dan 3000 straten mee Dat is een beetje veel ja, want ik heb bij mijn dagen dagen het jaar. Ja. En ik heb maar een uh, 10, 12 taal uitzendingen met het uh, klimaatstraatrecht. Maar mm -hmm. we komen wel de langs hè. ik begin vanavond uh, in Bennenbroek. Oh, dat is, oh dat, is, dat is weer. Dat weet niet. De laatste tas aan de telefoon hebben is het altijd dichtbij. Ja, ik ben onderweg daar naartoe. Naar Bennenbroek. Uh, weet je ook welke straat het is? Ja. Hoe heet het? Die hebben vorig jaar gewonnen. Oké, okay, en nou daar ga je nu naartoe. Ja. Um, dan uh, hebben we even een. een, een, een dan per nu het weerbericht. Kun je ons het weerbericht uh, zeggen van, uh, van, de aankomende, van de aankomende paar dagen? Ja, zeker. Morgen is er wel zon. Maar is er ook nog wel wat bewolking. Mm -hmm. En uh, de temperaturen liggen morgen zo rond de graad of. Uh, 10, 11. Misschien nog wel een gaatje hoger. En de ja. wind zal minder sterk zijn dan vandaag. Zuid-Zuidoost, zwak of matig. Dus. Morgen een lekkere dag. Goed ook voor Sinterklaas. Uh, dan even door naar de zondag. Ja, in de nacht van zaterdag op zondag kan ze aan de grond. Mm -hmm. En zondag is ook weer een lekkere dag. Zo'n 10, 11 graden of 9 graden. Er vliegt wat zon. Heel veel zon. En een matige oostenwind. Maandag, winter, woensdag blijft het allemaal droog. Komt er geleidelijk aan met meer bewolking. En de temperaturen richting 8 of 9 graden. En in de nacht misschien nog wat aan de grond. En voor de die vanavond zit maat te lopen Klopt Ja, lopen weer natuurlijk Maar wel goed kleden Want het is koud Oké, okay, dus je moet je warm aankleden Ja En goed zingen natuurlijk um, ja. Nog één dingetje Over de lange termijn uh, Zit er sneeuw aan te komen Weet je dat? Nee, vanavond nog niet Oké Het zal hem uh, niet eerder worden dan uh, Tegen volgend weekend op de naam Maar vanavond nog niet Oké okay. Mogen wel hartelijk bedanken voor het interview En jullie succes met het programma Lekker, We hopen je snel weer te spreken Fijne avond I to featuring Chris Brown. We're from Mr. 305 yeah, can, to Mr. Worldwide. All around the world. And now we're international. So international. International. So international. You can't catch me boy. From now, the places on the globe, I ain't know existed In Romania, she pulled me to the side, that's my pit You can have me and my sister In Lebanon, yeah, the women the bomb And in Greece, you guessed it, the women is sweet Been all around the world, but I ain't gon' lie There's nothing like my heat you, you got it down like New York City Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen In Brazil, they're freaky with big old booties and they gongs, blue, yellow, and green In L.A., tengo la mexicana, in New York, tengo la boricua Decido para todas las mujeres en Venezuela, we in Miami, tengo partida Put it oh. voor Dream Chris Brown. Dat is met International love. En gaan wij gaan de nieuws over van uh, 5 voor 6. Maar dan wel wat rare nieuws natuurlijk. En eh, uh, we beginnen met een uh, verhaal dat een casino uh, bezoeker vlak voor de sluittijd uh, miljonair is geworden. Een 48-jarige man uh, heeft in het casino van Rotterdam, twee minuten voor sluitingstijd de jackpot op het op speelwatermaat gewonnen. Uh, met een inzet van 7,55 euro Wonderman. Ruim 1 miljoen euro. Wat zal je maar gebeuren. hè? Volgens uh, het casino moesten de, uh, de nieuwbakken miljonair minuten... Uh, uh, of uh, moesten de nieuwbakken miljonair minu minuten... bijkomen van zijn geluk. Dit is fantastisch. Ik ga, naar, ik ga naar huis als miljonair. De man wil uh, anoniem blijven. Lijkt me logisch als je een miljoen hebt gewonnen. En uh, het is de zesde keer dat... De jackpot in uh, Rotterdam valt De laatste keer was dan in uh, 16 april Afgelopen 16 april En toen komt iemand uh, daar ook weer ruim 1 uh, miljoen euro Op niet zijn 1 miljoen 49.286,75 euro 75. En dat ging er in één keer uit En daar ben ik heel blij mee Ja, ja en uh, Het zou je maar gebeuren op. Heb jij dat wel eens gehad dat je naar een casino ging? Oh je bent nog geen 18 natuurlijk maar nee. En uh, dat je dan de... Wat, de... wat zou jij doen als je de jackpot zou hebben? Wat, wat zou jij doen voor een, met, met een miljoen? Ja, mooie dingen kopen. Zoals. Wat wil je echt hebben? Een huis. Een hu Je bent hoe oud ben je? 17. En dan <laughs> wil jij een huis. En ja. jij bent wel helemaal goed in je hoofd. Of niet? Als je toch een miljoen wint, waarom dan niet? Nee, ik zou het huis voor mijn moeder kopen. Nee, niet. Eigenlijk niet. Ik zou het huis voor mezelf kopen, want ik ben al 18. Ja, ik ben al 18, ik ben bijna 19 zelfs. Ja, volgende dan. dan? Um, 10.000 euro schade door. Uh, ...openhouden van een metro, metrodeur. Twee jongens van 14 en 16 jaar... ...hebben dinsdag in Amsterdam... ...voor zo'n 10.000 euro aan schade aangericht... ...door een metrodeur open te houden. Van... ...voor een paar vrienden die... Uh, ...ja, nog net wilden instappen... terwijl de metro al dicht was. Het openbaar vervoersbedrijf... ...GVB, het groot... ...eh... Uh, Openbaar vervoersbedrijf vervoerbedrijf, uh, Heeft aangifte gedaan tegen de jongen Laat de politie vrijdag weten De bestuurder kreeg de deuren Na het voorval niet meer dicht Dat is ook wel heel leuk Waarnaar, Waardoor het uh, onverantwoord was Om verder te rijden Alle inzittenden moesten uit de trein Of uit de metro En uh, de jongens werden meteen aangehouden Omdat die daders minderjaar zijn Worden de kosten verhaald op hun ouders Dat vind ik ook wel leuk Ja ik vind het niet leuk Het is eigenlijk best wel raar Dus uh, die jongens doen wat gewoon uit eigenlijk uit aardigheid voor hun uh, vrienden, toch? En dan moeten ze een boete betalen, eigenlijk. Jij? Ben je bent toch als je de deuren van een de metro op gaat houden? Ja, maar dat gebeurt toch ook heel vaak met de trein? Ja, maar is, je kan toch verwachten dat het niet goed is voor zo'n trein? Met een metro, hè? Ja, metro en trein Maar, ik snap, nou, oké. Okay. Kijk, als je haast hebt je wilt met z'n allen weg, dan snap ik het Ja. Maar de, ja, ik vind het een beetje raar dan dat je het op de oude gaat verhalen. Nee, maar die ouders zijn verantwoordelijk totdat ze achter zijn. 18 jaar. Maar ja. Maar dat is, ik, ik weet ik niet, vind, ik vind het echt, echt heel raar. Maar, um, heb jij al ooit iets gedaan met de politie? Nee, jij Nee, nee, niet dat weet. Ja, nee, ik heb uh, ooit was bij mij voor, voor mijn huis, was, dat is een leuk verhaal. Waar ze uh, rioolpijpen uh, aan het vervangen En toen hadden ze alles opengegraven lag een hele hoge berggrond. En nieuwe rioolpijpen. Dus dat deden we? We gingen in die rioolpijpen zitten, we waren ongeveer uh, tien. En rolden vanaf die berg, echt een hele best wel hoge berg, ongeveer tot vier etages hoog. Naar beneden in de rioolpijpen En dat vond de politie niet zo leuk. En toen? Dus. Ja, toen zeiden uh, ze: Ja, gaan jullie weg? Krank horen, en toen zijn we we weggaan. Maar ja, uh, dat is dus mijn enige ervaring <laughs> met de politie, toen ik het wassen. was <laughs> Mijn moeder had de schade, moeten... oh nee, niet, dat hoeft niet, want Om een kort verhaal, of, uh, kort verhaal lang te maken uh, Nog één nieuwtje Een uh, jengelende peuter de hond op zijn plaats gezet Je weet wat jengelen betekent? Gewoon huilen Een peuter die heel erg aan het huilen was um, Het is een nachtmerrie van elk ouder En toch moet er iedere vader of moeder er eens aan geloven een hysterisch jengelende peuter op de vloer in een winkel waar dan ook hij huilt. maar nu wil het verhaal dat in uh, Amerika een, uh, een hond zo'n jengelende peuter heeft aangepakt en zo. je hij heeft geslagen hij heeft gopt. dat mag allemaal niet want de corrigerende tik is, is ook in Amerika afgeschaft uh, nee de, de hond heeft er gewoon uh, iets bij die baby gedaan qua plaffen en qua huilen waardoor die baby ermee stopte of die peuter dat is toch geniaal ja. Ik had dat ik zo'n hond had. Mijn hond die jengelt alleen als je mij ziet, misschien die gaat aan mij. Tot zover het leuk, hè? Altijd leuk. We hebben nog uh, heel even uh, dan gaan we het tweede uur in. En dan kunnen we nog net op het sluiten van de markt dit doen. Zo Zometeen is het natuurlijk goede avond. Uh, straks nog even staan nieuws uh, de kerst. Countdown, met een uh, kerstliedje. Welke zal het toch zijn? Ik zal niet zeggen dat het Christmas light van Coldplay is. Oh, nu heb ik het gezegd. Jeetje. Uh, en uh, Barbara Barend, uh, rond de kwart voor zeven of half zeven, maar dat zien we zo wel. Uh, veel plezier bij het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS.